De artsen waren tevreden over het herstel van de vroegere anti-apartheidstrijder. Irak wordt geteisterd door noodweer. Er zijn vier mensen omgekomen door overstromingen... die werden veroorzaakt door de hevigste regenval in 30 jaar. In een stad op 40 kilometer van de hoofdstad Baghdad... kwamen een vrouw en drie kinderen om het leven toen hun huis instortte. In Baghdad zelf vielen enkele gewonden doordat modderhuizen instortten. Veel straten in de hoofdstad zijn ondergelopen.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 De bedenker en schrijver van de poppenserie Thunderbirds, Jerry Anderson, is overleden. Hij leed al enige tijd aan de ziekte van Alzheimer. De Britse science fiction-serie was ook in Nederland immens populair. De serie telt 32 afleveringen en drie films en is sinds 1965 over de hele wereld uitgezonden en herhaald. Jerry Anderson was 83 jaar. Het weer vanuit het zuidwesten regen, vannacht wordt het geleidelijk droog. Morgenochtend afwisselend zon en wolkenvelden. Smiddags vooral in het zuiden regen. Het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Welkom terug bij de VPRO op Radio 1, bij het Marathon-interview. Zes avonden tussen 8 en 11, intensieve livegesprekken... vanuit Studio Desmet in Amsterdam. Ik praat u even kort bij over het eerste uur... met archeoloog, schrijver, dichter, wat is er niet, David van Rijbroek... die in gesprek ging met Duke Veninga. Het begon, hoe kan het ook anders, met de kersttoespraken. En, dat, en dan natuurlijk die van de Belgische koning. De koning waarschuwde in zijn jaarlijkse kerstboodschap voor de gevaren van het populisme... en maakte een vergelijking met de crisis van de jaren 30... en de opkomst van de NSDAP. Van Rijbroek had daar een duidelijke mening over. Hij was het volledig eens met de kritiek... dat een vergelijking met de jaren 30 niet zinvol is. Elke nieuwe stroming zien als een herhaling van de NSDAP... doet afbreuk aan de complexiteit van het heden, zei hij. Rijbroek's spraakwaterval ging verder. Djukevinga hoefde hem nauwelijks aan te sporen. Het ging van België naar Europa. We zijn, zo zegt Rijbroek, verveeld met de luxe van Europa. Niet dat hij er onverdeeld gelukkig over is. Het is te weinig een Europa van de burger. Maar het is van een historisch ongeziene waarde dat er al zo lang vrede is. Hij is een optimist en deelt alleen het pessimisme over het pessimisme. Ik hoor zoveel gezeur van de Nederlanders over Nederland, zegt hij. Laat dit een kerstboodschap zijn voor ons. Maar Van Rijbroek was niet altijd een optimist. Ooit was hij een devetist. Maar hij was niet van zijn paard gebliksemd, zoals Paulus, zei hij. Hij kan daarvoor geen dag of nacht aanwijzen. Maar Mandela en Tutu hebben hem veranderd. Toen hij voor zijn eerste boek naar Zuid-Afrika vertrok... begon hij pas met Mandela en Tutu te lezen. Echt goed te lezen. Het werden de twee van de tien belangrijkste boeken uit zijn leven... Hij ontdekte dat politiek een zaak is van idealen, waarden en over de vraag hoe het mogelijk is om waarden te verdedigen. En niet dat de geschiedenis een onstopbare machine is. Ik geloof dat wij verschil kunnen maken. En niet dat de geschiedenis doordendert, zei hij. Maakbaarheid dus. Dat klinkt inderdaad optimistisch. Het ging ook over taal. Hoewel hij prachtig Vlaams spreekt... en er een paar mooie uitdrukkingen voorbij zijn gekomen... is hij geen fanatiek Vlamingant. Vlamingant, moet ik zeggen. Maar, zegt hij, als je hier ziet hoe makkelijk de, de Nederlandse taal... wordt opgeofferd aan het Engels, dan is dat wel opvallend. Er lijkt een soort schaamte te bestaan... als er geen perfect Engels wordt gesproken. Jammer. Dus trots blijven op onze taal, Nederlanders. Dat raadt onze Vlaamse buurman ons aan. Het ging uiteraard ook over de burger. En de burger in de openbare ruimte. En de burger in de openbare ruimte in crisis. We houden de crisis in stand door hem te benoemen, zei hij. Een self-fulfilling prophecy. Bovendien kunnen we onze frustraties niet meer de baas. Het probleem van vandaag is dat we niet meer praten. We schreeuwen onze frustraties uit op Twitter en Facebook. We hebben niet geleerd om om te gaan met agressie. Dus we kroppen het op. We beëindigen de treinrit met een maagsfeer. Ik denk dat veel reizigers zich daarin zullen herkennen. Nog een kerstboodschap. We moeten weer gewoon rustig assertief leren zijn. Van Rijbroek denkt dat we aan het begin staan van een fundamentele omwenteling. Is dat optimistisch? Hij maakte een parallel met de boekdrukkunst in de middeleeuwen. En dat is nogal wat. De parallel is dat mensen zelf kunnen bepalen... welke informatie de wereld in wordt geslingerd. Iedereen is hoofdredacteur en uitgever geworden. Moeten we daar blij mee zijn? Hij denkt dat het de twee richtingen op kan gaan... Op dit ogenblik zijn het nog stokken in de wielen van de democratie, zegt hij. Maar ooit komt het vast goed. Uiteraard, want Van Rijbroek is een optimist. Over zijn boek Congo heeft hij veel gepraat dit jaar. Hij werd er bijna moe van. Maar nog niet moe genoeg om ook daar nog met Joeko over te praten. Misschien, misschien gaan zij er nog, door, nog op door in het tweede uur... Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, mailt u ons dan alsjeblieft op marathoninterview at of discussieer op Twitter hashtag marathoninterview. Dan geef ik nu weer het woord aan Juke Veninga, die David van Rijbroek verder zal bevragen. Een zekere moedeloosheid. Uh, niet zozeer moe van je boek, maar meer nog moe van de, de, de situatie in Congo. Daar waar we eigenlijk gebleven. Je zei, uh, het is wel bijzonder moeilijk om daar uh, die moedeloosheid niet te laten toeslaan. omdat het zo'n ongelooflijk ingewikkeld proces is... om mm. een staat te maken van, van een land wat dat nooit is geweest. Wat is dat land dan wel eigenlijk? Het land bestaat wel in de geesten van de Congolezen. Het is zeer merkwaardig. Het is, uh, bij veel Congolezen die ik heb geïnterviewd, die, die ik heb ontmoet... zie je een soort dubbel gevoel. Een soort schaamte over de staat of de staat van de staat. En toch een trots op het land... En ik denk dat het resultaat is van het Mobutu-tijdperk. Mobutu-tijdperk is mede verantwoordelijk voor het totale faillissement van dat land. En tegelijkertijd is dat tijdperk ook een tijdperk geweest waarin de inwoners van dit land... zich als inwoners van dit land hebben gaan voelen. Mobut heeft in de eerste tien jaar van zijn bewind, 65, 75... een ongelooflijke machinerie op de rails gezet... om de Congolezen zich Congolees te laten voelen, zich Zairees te laten voelen. Want een naamsverandering van het land was deel van die propagandamachine. En uh, wat heel erg uh, opvallend is, is dat ongeveer alles kapot is van dat tijdperk... maar dat immateriële, die nationale trots, is meer dan ooit intact... Allerlei scenario's door buitenlanders bedacht... door Amerikanen de afgelopen tien jaar om te, het land op te delen... want het is te groot en te onbeheersbaar... stoten op een muur van volkomen onbegrip in Congo zelf. Men vindt, het, men vindt het een verschrikkelijke gedachte om het land op te delen. Organiseer vandaag een groot nationaal referendum in Congo. Wilt u dat het land bijeen blijft of uiteen gaat? Dan antwoord ik, garandeer het u, 99% van de Congolezen dat het bijeen moet, moet blijven. Er is een soort nationaal gevoel. En zo tegelijkertijd zeg je, is het de, de onmogelijkheid van inderdaad de grootte en de regio's en al de belangen in zo'n hofhouding rond zo'n president? Het probleem van Congo is niet dat het te groot is. Australië, Australië is ook groot, China is ook groot, ja. Canada is ook groot, mm. Brazilië ook. Dat heeft er niets mee te maken. Uh, die landen hebben wel een infrastructuur. Je kan van de ene naar de andere kant rijden. Ja. is in Congo een stuk moeilijker. Je kan vliegen. Het is een, Congo is een soort archipel, hè? Dus, uh, zo, uh, een soort uh, perimetertje van land rond. Uh, uh, een landingstrip. Uh, een soort archipel van eilandjes in het oerwoud die je kan bereiken met, uh, met vliegtuigjes. Maar uh, de grootte van het land is niet de oorzaak van de crisis van maar het Maar de land. verscheidenheid of de, de verschillen nee. tussen de de zwakte Verschillende... van de staat. Het hoofdprobleem... is de, de zwakte van de staat. Dat is het, het echte, echte probleem. En dat en de combinatie... is altijd zo geweest? Ook in de koloniale tijd? Wel, toen was er wel een, toen was er een staat. Althans, het was, uh, de staat was België. En het was uh, Congo. Werd bestuurd vanuit België. Congo heeft in de koloniale tijd... nooit een democratie gekend. Nee. Er was geen parlement, er was geen oppositie. De blanken hebben ongelooflijk hun best gedaan... om zo homogeen mogelijk... naar voren te treden. Vooral... Geen een barst te laten zien in, in de koloniale façade. Uh, de ruzies gebeurden in Brussel, maar het ministerie van koloniën vuurde de ambtenarij aan. Het was één grote ambtenarij. Ja. Een heel piramidaal, rustig stelsel wat uitvoerde wat in Brussel was beslist. Uh, nou, het was, op dat ogenblik was het... Uh, dat is in ieder geval geen democratie Congo is, uh, is al vijftig jaar lang een zeer zwakke staat. Het is nooit een zeer sterke staat geweest... behalve misschien in de beginjaren van Mobutu. Maar dat was ook een proto-dictatoriale staat dan. Het is nu een zeer zwakke staat... in combinatie met een zeer rijke ondergrond. Nou, die combinatie is des duivels. Uh, je zal maar je zakken vol diamant hebben zitten... en eigenlijk versleten en, en, en, en, en, en stokoud zijn. Mm. Congo is zoals een, ja, zoals een bejaarde die s'nachts de Bronx... een zieke, stokoude bejaarde... die in de Bronx wordt gestuurd met zijn zakken vol diamant. Ik denk niet dat hij aan het eind van de nacht genezen en geheeld en gereanimeerd uh, naar buiten komt. Nee. Hij is geplunderd en dat is Echt? geen wat met Congo gebeurt. De, de zwakte van de staat is de grote, grote uitdaging. Het is niet evident in een staat. De abstracte, bureaucratische staat, zoals Weber die beschreef, de klassieke nazistaat. Dat is niet simpel om op te bouwen. Nee. En dat veronderstelt... Wat je eigenlijk ziet in Congo is twee vormen van herverdeling. De ene vorm van herverdeling is het klassieke, aloude oude systeem, een soort feodaal, clientelistisch systeem, waarbij eh, goederen circuleren, waarbij noodruftige geld krijgen vanuit een informeel netwerk. Eh, toen Bob Marley eh, vroeger landde op Jamaica, moest hij onmiddellijk op de vliegtuigen een paar duizend mensen geld geven. Er waren, geloof ik, op Jamaica 3000 mensen die uit, uit de hand leefden van Bob Marley. Dat systeem eh, zie je in, in Congo vandaag eh, zonder meer intact. En daarnaast was ook het systeem wat hier bij ons. Lees Bram de Zwaan over het ontstaan van de sociale zekerheid. Het heeft tot wanneer, in, in middeleeuwen, vroeg moderne tijd, was ook dit het dominante systeem. Een soort informeel netwerk van herverdeling tussen rijken en armen. En daarnaast heb je een tweede systeem. En dat tweede systeem is het klassieke bureaucratische systeem van de staat. Dus je verdeelt dan rijkdom via de staat. Je int belastingen bij de burgers om het vervolgens te gebruiken voor de werking van de staat en, zeker in de sociaaldemocratie voor de meest noodbehoevenden. Dus je hebt twee vormen van herverdeling. Nu, wat je nu ziet in Congo, is dat je formeel gesproken dat tweede systeem hebt, een staat, maar dat eerste systeem is hetgeen wat in de praktijk het meest werkzame systeem is. En corruptie, wel corruptie dat is niets anders dan geld uit het ene systeem, namelijk het formele staatssysteem, dat geld dat uit dat ene systeem wordt genomen om in dat, uh, in dat uh, oudere systeem, dat feodale systeem, terecht te komen. Je hebt dan stel twee cirkels die draaien. Dat een soort tandwielen die in elkaar haken. Waarbij geld van het ene, uh, ene rat wordt overgeladen in het andere rat. En dus politiek ambt in Congo vandaag op eender welk niveau. Mm -hmm. Betekent dat je geld uit dat, uh, die staatscirkel haalt om onder te brengen in die informele cirkel, in de informele economie. Ja. En dat is corruptie. Ja. En corruptie blijft bestaan. Iedereen weet in Congo dat corruptie geen manier is om op lange termijn het land te redden. Maar je kan mensen niet verwijten dat ze niet op lange termijn denken... als ze in eerste instantie bezig zijn met het overleven. Niet op maandelijkse basis, niet op wekelijkse basis, maar op dagelijkse basis. Dus men blijft geld uit die schatkist halen om aan familie te verstrekken en hoe dieper je in de schatkust kan graven... hoe groter je familie ook automatisch wordt. Uh, zelfs boete heeft op een bepaald moment gezegd... sinds ik hier staatshoofd ben is mijn familie enorm gegroeid. Ja. En je moet, je moet aan die noden van die familie, van, die, uh, van dat gevolg... het is echt een gevolg, retinue, zoals in de feodale literatuur je moet aan die noden van dat gevolg tegemoetkomen. Ja. En dat mechanisme, die twee uh, radwielen die zo in elkaar haken... die uit elkaar halen... Dat is ongelooflijk moeilijk. Want dat veronderstelt dat dat uh, tandrad van de staat... al voldoende kan draaien op dat mensen corruptie loslaten. Maar dat is op dit ogenblik niet het geval. Ja. Op dit ogenblik is de staat, de krakkemikkige staat... het systeem dat corruptie in stand houdt, want financieel voedt. Je boek, um, wat, wat zo'n zegetocht inderdaad ook door heel Europa maakt... Uh, ik heb echt twee dingen wil ik weten. Heeft het, heeft het nou, denk je, de blik van heel veel mensen op Congo veranderd? Heeft het invloed gehad? Heeft het ook politieke invloed gehad? En, en, wat, en wat heeft je boek ter plekke daar in, in Congo gedaan? Dat laatste kan je nog niet goed bezien... omdat de Franse vertaling nog maar sinds kort verschenen is... Ja. En de goedkoper uitgave verschijnt pas in september 2013. Mijn uitgever, ik ja. ben daar zeer blij mee, was ook een van de reden waarom ik bij Actus Sud ben gegaan en gebleven. De Franse uitgever. De, mijn Franse uitgever, ja. die startte met een reeks boeken voor uh, Afrikaanse markt en de markt in het Midden-Oosten. Dat zijn dezelfde uitgaven, maar veel goedkoper. Ja. En voor mij en dus is dan het dan precies hetzelfde boek? Precies hetzelfde boek, maar dan voor de prijs van 10 dollar. En nu wordt het voor 28 euro, de Franse editie kost 28 euro wat best. Dat is het officiële salaris van een chirurg in Kinshasa vandaag. Ja. Dus je kan moeilijk verwachten dat mensen wiens officiële officieel inkomen zo laag is, het uh, helemaal zullen uitbesteden aan de aanschaf van één enkel boek. Toch circuleert het boek nu al in Congo mm -hmm. door uh, familieleden in de, in de Europese diaspora. Ik hoor van boekhandelaren dat sommige Congolezen het met grote stapels komen, komen aanschaffen. Heeft het in Europa de blik van mensen op uh, Congo veranderd? Wel, in een aantal landen heeft het, uh, heeft het de ogen geopend. Landen zoals uh, Denemarken, Noorwegen, Zweden, uh, Finland verschijnt binnenkort. Dat zijn landen die nauwelijks een band met Centraal-Afrika hebben... maar die zich wel heel erg... Uh, misschien komt het door een soort post-protestants ethisch gevoel... maar zich heel erg verontwaardigd weten... door wat er in Oost-Kongo gebeurt... met name die, die massale vrouwenverkrachtingen. En ik denk dat daar wel een soort verlangen speelt... om beter te begrijpen wat er, wat er aan de hand is in Congo. Dus het boek heeft zeker in die landen een aantal mensen de ogen geopend... Heeft het hier de blik veranderd? Uh, ik hoor wel bijvoorbeeld van museumgidsen en supposten in het Afrika Museum interviewen. Dat het voor hen heel anders gidsen is dan pakweg twee, drie jaar geleden. Dat de mensen beter geïnformeerd zijn, uh, dat ze meer voorkennis hebben. Uh, dat er misschien ook genuanceerder wordt gedacht. Dat zou in ieder geval uh, van belang zijn, denk ik. En politieke impact. Uh, goh, interessant. Iemand zei me ooit Luc Huysen, onze, nee, onze Belgische Bram de Swaan zei ooit van uh, David mocht je in de politiek gaan, ik heb nooit de ambitie gehad, mocht je in de politiek gaan, mocht je in het parlement verkozen worden, mocht je zelfs in de commissie buitenlandse zaken, zelfs mocht je voorzitter van de commissie buitenlandse zaken hebben, dan zou je nog minder impact hebben dan wat je nu hebt bereikt met je Congo-boek. Ik schrok daar een beetje van. Ik dacht dat het Nationale Parlement meer macht had. Maar eh, het is wel waar dat je een... Uh, en, nou ja, en wat bedoelt u dan? Welke invloed? Wat is die invloed dan? Ik denk het belang, althans de... Informatie creëert automatisch een vorm van betrokkenheid. Mm. Ik merk dat sinds 2010, het jaar waarin mijn boek verschenen is... was ook het jaar van de, van de 50 ste verjaardag van de onafhankelijkheid. Er is in dat jaar heel veel gebeurd in België. Tentoonstellingen, documentaires, verschillende boeken, waaronder dat van mij. En je, Ik merk sindsdien dat Congo veel vaker en grootschaliger... in de media aanwezig is dan tevoren. En ook in de populaire media. Wat voor mij misschien nog het allerbelangrijkste is. Het is niet moeilijk om uh, een stuk in de Morgen of de Standaard of de Tijd te zien verschijnen. Maar dat ook het Nieuwsblad en het laatste Nieuws, dat zijn onze populaire kranten of de, of de commerciële televisie... dat je ook daar belangstelling voor uh, Congo ziet, vind ik eigenlijk een zeer goede zaak. Mm. En uh, ik denk dat mijn boek wel voor een deel heeft bijgedragen aan die groeide belangstelling. Ja. Je zei dat de Franse vertaling uh, circuleert en de goedkope Franse vertaling komt dan uh, gelukkig voor ja. Congo zelf... Ik financier die mee trouwens. Oh, dat financieren je zelf Ja, ik vind mee, dat wel van belang. Ik vind ja. dat van belang. En een, en een vertaling in, in Lingala of Swahili? Zit er op dit ogenblik niet talen? aan te komen? Nee. Zit er op dit ogenblik niet aan te komen? Ik denk ook, eh, als ik met Congolese vrienden praat... Ja. Diegenen die dit boek kunnen lezen, ja. zouden het zelf een beetje verwijtend vinden, mocht het in Lingala of Swahili verwijten. De talige gevoeligheid is in Congo helemaal anders uh, dan, dan in België misschien. Uh, men beschouwt het als een, als een... Ik heb nog niemand gehoord van het moet in Lingala of Swahili verschijnen. Ik heb, uh, omdat de mensen die dit soort boeken kunnen lezen, die geletterd zijn... die letterlijk gealfabetiseerd zijn, die zullen het ook liefst meteen in het Frans lezen. Het zou mooi zijn, mochten er stukken verschijnen. Uh, ik plan ook een tourneetje te doen uh, in Congo... En dan niet, uh, niet in de, in voor allerlei expats en, en diplomatieke verenigingen... Of, of chique clubs waar de, waar de champagne glazen beslaan uh, van, van de kou. Maar uh, liefst ook een beetje in, in, kleinere, in kleinere middeltjes. En dan hoop ik ook dat je misschien door een cultuur van mondelingheid... Uh, toch een aantal ideeën van het boek kan delen met, ja. uh, met andere mensen. Ja. Ja. Er ligt hier een ander boek van je. Dat heet Twee Monologen. Um, en de, dat zijn theatermonologen. En die ene die heet Missie. Dat wordt nog steeds opgevoerd. Dat komt volgens mij ergens in februari of zo ook weer in Nederland. In de Schouwburg in Amsterdam, begrepen. Ik oh wel. Terug, ja. nou. Voor de vierde keer al. Ik ben ongelooflijk blij. Ja, nou, op ja. letten. Um, Missie vertelt het verhaal van een oudere missionaris in Oost-Congo... Ja. Um, die missionarissen, dat is eigenlijk iets heel speciaals. Hè? Ook ja. Iets heel speciaals in de zin van dat dat een, een groep buiten, buitenstaanders was... maar ja. die toch in wezen enorm onderdeel van het hele ja. land waren geworden. Ja. Op, een, op, een, op een manier die in wezen niet vervangen is door andere mensen. Ja, ja ik, was, ik was zelf... Uh, ...geïnteresseerd, meer dan uh, gefascineerd... ...door die laatste Belgische missionarissen in Congo. En ik vond dat de beeldvorming daarover een beetje... ...een beetje simplistisch was. Namelijk simplistisch negatief. Missionarissen vormen onderdeel van een koloniale structuur... ...en zijn daarvoor... Uh, Verderfelijk, dat was zo'n beetje de, het uh, dominante paradigma. En ik denk dat dat niet helemaal juist is. Ik denk dat er een verschil is tussen missionarissen in de jaren dertig en missionarissen uh, vandaag. En uh, mijn missionaris, in die monoloog is iemand die pas op het eind van de jaren vijftig net voor de onafhankelijke er is gegaan. En heel zijn evangelisering heeft voltrokken in het onafhankelijke Congo, waarbij hij bovendien ziet dat het van kwaad naar erger gaat. Ik heb missionarissen gesproken, want het theaterstuk is gebaseerd op interviews met missionarissen in Oost-Congo. Ik heb missionarissen gesproken die, dat was toch ongelooflijk, die moesten vaststellen hoe een aantal van hun beste seminaristen, de meest beloftevolle van hun volgelingen, vervolgens warlord waren geworden. Hoe ga je daarmee om? Als je oud bent en je ziet dat dit het resultaat is van al je inspanning, hoe ga je daarmee om? Dus meer dan een rehabilitatie van de missionaris, ook al zit dat er een beetje in. Als atheïst, want ik ben, ik ben een reborn atheïst, zeg maar. Uh, maar los van. Los... reborn. Atheist. Ja, nee, ik zeg het als een grapje naar. De reborn. <laughs> uh, weet je nou, de, de reborn Christians. In, maar in Amerika. Da daarmee bedoel je dat je uh, uh, gewoon probleemloos van je geloof bent gevallen ergens. Ik heb het nooit erg uh, fanatiek <laughs> gehad. Ik... Ja. Ik kom uit het eerste gezin uit een dorp in de buurt van Brugge... dat niet meer ter kerke ging. En waar uh, kwalijk werd over gesproken. Ik, ik behoor tot de post stroming stroom, zeg maar, maar dan eerder van atheïstische aard. En, uh, maar ik vond het van belang om niet alleen die missionaris... en zijn complexiteit te begrijpen... maar veel meer nog om te begrijpen wat idealisme is. En eigenlijk om een beetje terug te keren naar het vorige uur... Mm. Uh, hoe kan je je engagement zo lang volhouden? Hoe kan je idealisme zo hoog houden zonder cynisch te worden? Maar is het idealisme? Ja, voor die mensen wel. Idealisme gevoed door een fictie. In mijn ogen een fictie, namelijk een godsgeloof. Uh, maar het is wel een vorm van... Het is wel een vorm van... Uh, idealisme. Ik heb schitterende mensen ontmoet onder die missionen. Zeer indrukwekkende mensen. Ik geloof in de missionaris... Ik geloof niet in datgene waarin de missionaris gelooft. En dat geloven de missionarissen dan weer niet als ik hen dat zeg. Uh, die vinden mijn atheïsme wel een jammerlijke zaak, denk ik. Hadden ze eens iemand die naar hen luistert. <laughs> maar uh, ik vind de figuur van de missionaris toch wel heel erg heel indrukwekkend soms. Ja, hoewel de letterlijke zin in, de, in het laatste stuk van de monoloog uit Missie is, mijn geloof is zo zwak soms, een wankel bootje op ja. dat water. Dus ja. ook voor de missionaris zelf is het behoorlijk moeilijk om, om dat geloof overeind te houden. Als je inderdaad in deze in moedeloosmakende, gewelddadige ellende zit. Ja, ik was begonnen... Mijn eerste interviews waren met stokoude missionarissen. En die hadden geen, geen last van wat dan ook van twijfel. Uh, volledig gevrijwaard van enige existentiële vertwijfeling... En toen ben ik jongere missionarissen gaan interviewen. Jonger, dat betekent 60 plus. Dat, dat, zijn nog, dat zijn de jongste missionarissen. En die waren interessanter, omdat die veel meer last hadden van twijfel. Die waren voor mij ook theatraal interessanter. Mm. Iemand die twijfelt is altijd interessant voor een theaterstuk. Uh, die oudere missionarissen, vaak jezuïten... was voor mij toch een beetje het Al-Qaeda van het katholicisme. Daar had ik, had ik niet zoveel aan. Maar ik ben de uh, jongere missionarissen gaan interviewen... en die waren interessanter. Kijk, ik schrijf graag monologen omdat ik vind dat elke, elke mens een soort Corsicaans bergdorp is met ruzie. In elke persoon huist een dorp, een gemeenschap. Stemmen die tegen elkaar opbeuken, die het niet met elkaar kunnen vinden. Eh, behalve wanneer je Al-Qaeda of een andere vorm van fundamentalisme beleidt. Dus die jongere missionarissen waren interessanter. En vandaar dat ik die missionarissen ook een vorm van existentiële vertwijfeling heb meegegeven. Vorige week stond een stuk in Brussel. En een van de 18 missionarissen die ik heb geïnterviewd ja. was er ook. Mm -hmm. Die man was moed terugkomen, omwille van, uh, omwille van kanker. Hij kon niet langer blijven. wou niet wegen op zijn gemeenschap daar. had totaal geen zin om terug te keren. Uh, maar ik vond het wel bijzonder, bijzonder dat hij naar het stuk was komen kijken. Hij was er ook zeer door geroerd. En... Uh, Tegelijkertijd beschrijf je, beschrijf je de soort, toch ook als een heel standvastig soort. Namelijk ja. het soort dat zegt, je moet niet bang zijn van te kiezen. Ja. Het zijn mensen die hebben een keuze gemaakt in hun ja. leven... En de, en en niet zo'n zo beetje zoals wij allemaal, ja. wijs, wij, ja. wij, wij, ja. defetistische ja. zoekers in dit leven... allemaal ja. een beetje kiezen en er dan weer uitstappen en ja. dan weer iets nieuws doen. Nee, deze kiezen en ja. die gaan dat hele leven daar ja. leiden. Ze, ze leren de taal, ja. er is het geloof. Er gaat een enorm moreel appel uit van de mission. Ja. en ook van die theatertekst... Uh, er is een paar jaar geleden een boek verschenen door een New Yorker met als titel Indecision. Hij wist niet waarover hij moest schrijven, dan heeft hij maar dit als onderwerp gemaakt. Ik ken dat gevoel, het is een typisch gevoel voor onze generatie, onze tijd enzovoort. Het is een gevoel waar ik vroeger vaker last van had dan nu. Ik heb door die ontmoetingen met missionarissen eh, en door de lectuur ook van Mandela en Tutu, krijg ik het idee van, ja zeg mannekes, je kunt hier heel je leven wat twijfelen en wat een beetje morrelen, morrelen in de marge. Ja. Ik ben het gewoon beu, ik wil verschil maken. Ja, ja. En verschil maken, ik, ik heb maar één ambitie, dat is een aantal zinnige teksten schrijven. Dat is het enige wat ik in dit leven wil. Ik wil gewoon een paar zinnige teksten geschreven hebben. Ja. En uh, zinnig, uh, of dat nu op, op vlak is van, van literair, uh, esthetisch, uh, zinvol... of, of anderszins, uh, maatschappelijk. zin. Maar dat is hetgeen wat ik wil doen. En het is zo prettig, een keer ridicuus hebt gemaakt. De zin die je citeert, komt de, wat voor mij betreft... uit de essentiële passage van de tekst. Ja. En nog belangrijker is de zin daarna... van: je moet niet bang zijn om bang te zijn. Je ja. zet het toch. Precies, ja. Yeah. En dat is voor mij de essentie. Mm. Uh, ik had het ook toen ik Congo schreef. Ik had echt gekozen om dit boek te schrijven. En dan ga ik ook all the way... En ik heb, ik heb mijn leven op het spel gezet. Het klinkt nu een beetje heroïs achteraf. Maar ik heb een aantal hele moeilijke contexten meegemaakt... Uh, tijdens het schrijven aan dit boek. Uh, hele spannende momenten meegemaakt. Ik ben niet roekeloos. Ik beschouw mezelf niet als een, uh, als een roekeloze idioot... die eender welke uh, inspanning uh, te lief neemt om, uh, om te kunnen scoren. Dat is het niet. Maar ik ga wel ver in, in de keuze die ik maak... omdat... Ik beschouw zo'n boek als de geschiedenis van Congo schrijven... ik beschouw dat niet als iets vrijblijvends... En ben ik, ben ik... Maar beschrijf je zo'n situatie, wat bedoel je? Gewoon letterlijk gevaar? In volle oorlog naar de meest gezochte warlord uh, van Centraal Afrika trekken... om die te interviewen en vervolgens met zijn kindsoldaten te overnachten. En die, straks, uh, hoe heet die? Uh, Laurent Kounda ja. was eventjes zo de Osama Bin Laden van Centraal Afrika. Ja. En dan uh, vooral die nachtelijke rit in een auto na het interview... en dan naar de Oegandese grens waar ik dan met die kindsoldaten heb, heb mogen, mogen pitten... Nou ja, zo'n auto, dan zit je daar op de achterbank van zo'n jeep. Het is een uur rijden door het oerwoud, slechte wegen, modder. En je weet dat op 30 kilometer van jou vandaan er gevochten wordt op dat moment tegen de Mai, mai De vijanden van uh, het leger waarmee ik toen optrok. En dan uh, kan ik me hem alleen, alleen maar afvragen van zo'n mai, mai hoe snel loopt dat eigenlijk uh, in, in, in zo'n nacht? Uh, snel? snel? En ik zat op de achterbank uh, met, uh, we waren met ongeveer de hele civiele staf... van die rebellenbeweging. Er zaten twee ministers links van mij en dan nog een woordvoerder... Uh, en nog iemand rechts van mij zaten heel erg op elkaar op die achterbank. In de kofferbak zat een kindsoldaat met, uh, met een gun. Voor het geval dat. En ik dacht van ja, als ze ons van links of rechts beschieten... heb ik hier wel twee airbags in de vorm van die civiele staf van die rebellenbeweging. Maar als ze door de vooruit schieten... ben ik de eerste die ze mee hebben samen met de chauffeur. Ik zat daar niet op mijn gemak... Uh, ik ben er echt bang geweest. Uh, ik heb dan het interview met een Koen dat s ochtends om. Ik heb niet veel geslapen die nacht. Ik heb heel de nacht nou, een paar, paar keer gm's met een hele goede vriendin van mij toen uh, in Nederland. Het was ook totaal bizar dat je dan op zo'n plek zit en toch kan sms'en met iemand hier, uh, iemand hier in Nederland. En, uh, vroeg opgestaan, vijf uur half zes: geen water, geen stroom, dat is echt helemaal niets. Uit de verte kwam een vrouw met een teiltje aan om mij uh, waswater aan te bieden. En dan met de hand mijn notas van dat interview uitgeschreven. Want ik had het beloofd aan de kranten morgen. Ik heb het stuk doorgebeld toen. Maar tijdens het schrijven zit een kindsoldaat van 13, 14 jaar. met een gun op u gericht. Uh, een beetje een praatje met u te maken. En. Uh... En dan vriendelijk vragen, net zoals in de trein, van, kun je muziek wat stil? Misschien vragen, van, is het nu echt nodig dat je voortdurend euh, met, met die gun op mijn gericht euh, zit? Ik in mijn noten zet uit te schrijven. mislukte vliegtuigcrash meegemaakt. Euh, zelfs vliegtuigcrashen mislukken alles in Congo. En euh, ja, dat zijn wel momenten van ja. angst. Ik beschouw, niet, ik beschouw mezelf niet als een angsthaas. Ik beschouw mezelf ook niet als overdreven moedig. Ik probeer mijn angst te erkennen. Ik laat me er niet door dicteren. Ik vind angst een zinvolle raadgever. De raadgever die ik vervolgens een klein beetje ongehoorzaam omdat ik mijn reden daarover laat gaan. Ik probeer een reële inschatting te maken van het gevaar. Ik wist ook van het allerdomste wat Laurent Koen nu kan doen... is mij ontvoeren of vermoorden. Op het moment dat de internationale verontwaardiging... over zijn beweging enorm was... was het vermoorden van een westerse journalist geen goed idee. En dus met, met, met die wetenschap trek je zo'n rebellengebied uh, dan in. En, uh, maar dat vervolgens na dat bezoek... als ik terug was in het uh, door de regering gecontroleerde zone... werd ik achtervolgd door de... Door de, door de intelligence service, de, de spionagediensten van de Congolese overheid. En, nou, dat, dat zijn gewoon stresserende momenten. En op het moment zelf kan je daarmee omgaan. Je rationaliseert dat... Oké, okay, als je in een café gaat zitten, zorg je dat je niet met je rug naar de muur zit. Je zorgt dat je overgeeft op over het café. Afspraken met moeilijke militairen, niet langer thuis, maar ergens op plekken waar je weg kan, waar je niet kunnen arresteren, wat dan ook. Daar hou je allemaal rekening mee. Je leert daarmee leven. Dan ontstaat een soort oorlogslogica in mijn hoofd. Dan. En dan de dag dat ik terug ben in België, krijg ik angst en paniek. Het komt allemaal naar boven. Zoals vermoeidheid naar boven kan komen op het moment dat de stress wegvalt. En dat is zeer raar. Dan ben ik op, op bezoek bij mijn broer die in een villa-wijk woont buiten Gent. Euh, met zijn kleine kinderen aan het wandelen. En dan denk ik dat er achter elke brievenbus van de villa-wijk wel een, een, een hoedtoerenbel zit die, die mij de keel wil oversnijden. Dat is heel merkwaardig. Ik vind, het is wel, als je een beetje afstand hebt ten opzichte van je eigen angst... dan is het wel plezant om dat eens zo te beschouwen. Het is een soort, ja, een soort toeristische trekpleister... waar ik dan als een soort dwaze toerist naar sta te kijken... met enige verwondering. Maar die angst die, Want je zegt net, ik zoek het niet op. Het is ook niet vanwege die, die, die nee. soort ervaringen dat je een boek als congo bent gaan schrijven? Ik ben niet verslaafd aan angst. Of, maar was het een, een, een, een deel van je... Uh, van waarom je dit wilde doen? Om te, nee. om te willen begrijpen... Nee. Uh, wat is oorlog? Wat, wat, wat nee. doet het? Zo van uh, een typisch romantische gedachte. Ik zal eens een oorlogje opzoeken... dan weet ik waarom ik leef. Ja? Nee, dat is mij totaal, totaal vreemd. Ja. Ik ben nu een boek over democratie aan het schrijven. Ik vind het net zo boeiend. Er komt ietsje minder levensgevaar bij kijken. Ik vind het gewoon inhoudelijk boeiend. Dat weet je nog niet. Dat weet ik nog niet, maar goed. Nee, dat, dat niet. Ik, nee. ik zoek geen angst op. Nee. Ik zoek even mijn veiligheid op. Oh, dat is wel waar. Mm. Jacques Brel heeft ooit in een beroemd interview gezegd: van aan je zeventiende weet je of je kiest voor een leven vol veiligheid. of, of, of dat je kan leven met enige mate van onvoorspelbaarheid. En dat is waar. Aan mijn zeventiende heb ik mijn eerste trektocht alleen gemaakt. Uh, gelift een uh, maand lang, rondgewandeld, alleen rondgetrokken. Die ingesteldheid die heb je aan je zeventiende of die heb je niet. En aan je 41ste stel ik vast dat ik niet veranderd ben. Ik ben nog altijd zo, als ik een maand, twee maanden lang door het hooggebergte ga... dan weet ik dat het objectieve gevaar groter is... dan wanneer ik twee maanden lang in een hangmat zou, zou liggen uh, pulpromans te lezen. Uh, maar men doet het niet omwille van het gevaar. Ik doe het toch niet omwille van het gevaar. Ik heb, ik scha, ik scha, ik heb geen particulier genoegen in het mogen uh, smullen... aan uh, hapklare brokken gevaar. Nee... Ik hou, wel van intense, ik, ik hou wel van een bepaalde intensiteit. Misschien is dat wat je bedoelt. Ik hou van de intensiteit van op het scherp van de snee te moeten leven. En dat geldt net zo bij, een, bij het oversteken van een extreem zware bergpas... in moeilijk weer, als bij het, uh, het volbrengen van een extreem uh, complex interview. bijvoorbeeld. Dat wel. Dat wel. Of het schrijven van een boek als Congo. Ja, maar dat zijn van de mooiste ervaringen die er zijn. Ja. Ik begreep nooit waarom men zei dat Gaudi op het eind van zijn leven woonde in de bouwwerf uh, die ooit de Sagrada Familia moest gaan worden. Het leek mij een knettergek iets. Ik woon in Familia. Ja, dat Gaudi. Ja. De architect Gaudi, Antonio ja. Gaudi. Ik woon zelf in sint gilies een beetje de, de pijp van Brussel. En ik werk in de Anderlecht. De pijp van Amsterdam, dat weet ook weer bijna niemand in Nederland hoor. Oh ja. <laughs> nou ja, zeg maar zo de 19e uh, leuke stadsbuurt <laughs> die eraan is geplakt. En ik werk in Anderlecht, Het is dus ongeveer tien minuten naar fietsen vandaan. Toen ik kon gewoon het schrijven was, vooral die... Die laatste, ik heb het boek vrij snel geschreven, in ongeveer 14 maanden tijd. Ja. Die laatste maanden waren van een intensiteit waarbij ik het vervelend vond... om s'avonds naar huis te moeten gaan om enkele uren te slapen. Ik schreef toen ongeveer ik denk, 17, 18 uur per dag. Ik was totaal onder... Ja, dat mag niet van de vakbond... maar ik ben mijn eigen werkgever en werknemer. En dus uh, ik werkte, ik werkte mij. Uh... Maar dus dat is wel die intensiteit dan. Ja, daar hou ik wel van. Ja. En het leven wat ik in 2012 heb geleden... was een heel erg versnipperd leven. En dat vind ik een heel erg onbevredigend leven. Het houd... afgelopen jaar? Ja. Ja. Mm -hmm. maar ja. Onze levens zijn allemaal van die, van die versnipperde levens geraakt. Ja. Door, door alle nieuwe technologie zijn wij in staat... om tien verschillende levens tegelijkertijd ja, te leiden. Je moet leven. geen angst hebben om te kiezen. Wel, uh, precies. Ja, eigenlijk. Ja. Dat geldt dus voor jezelf ook. Ja, ja. en uh, daarom ook... Uh, maar goed, ik heb gekozen om de G1000, de democratiseringsproject, goed te doen. Ja. En dat betekent dat ik mij daar volledig in werpen aan overgeef. En dat betekent ook, dat was een reusachtig project, dat ik, uh, dat ik heel veel geleefd ben geworden in het afgelopen jaar. Zeg, ik ben nu al hebben. uren in Nederland er, en ik ja? krijg al mijn derde kopje thee. Zou, mag het ook wat spannender? Ik ben speciaal. Wat wil je? Vier. Uh, ja, een pintje zou ik wel lekker een vinden. Een pintje. Het ja, is, het kan is, er een pintje komen? Het is Hier. tweede kerstdag. Het lijkt me heel goed. Het is tweede u luistert, kerstdag. Uh, het is tweede kerstdag. U, uh, het is half tien, ietsje daarover al. En u luistert naar Radio 1, naar het marathoninterview. We zijn om acht uur begonnen. We gaan tot elf uur door. En ik ben in gesprek met David van Rijbroek. En we drinken nog steeds thee. En we gaan nu aan de pint. Nou, jij nog voor. Ik misschien ook wel. Je hebt ook een roman geschreven. Ja. Dat weten niet zoveel mensen. Nee. Die is niet zoveel gelezen ook, denk ik. Nee, ik denk het niet. Het is heel raar. Hij is, hij is uitgekomen in welk jaar? 2007 geloof ik. 2007. Ja. Het jaar dat ja. mijn vader gestorven was. Ja. En is het een roman? De roman heet Slagschaduw. Ja. Het is in wezen je, um, je debuut heet De Plaag. Ja. De Plaag is een, ook een heel vreemd boek. Een heel leuk boek vind ik het zelf. Maar wel ja. een beetje vreemd boek. Ja. Want daarin, dat is uh, literaire non-fictie. Ja. En in die plaag ga je naar Zuid-Afrika. En ga je in wezen op pad om een plagiaatzaak uh, uit te zoeken. Uh, en feitelijk... Ja, die, die, die zaak op zich verzandt eigenlijk een ja, beetje. Ja. Maar ja. je bent wel daardoor op een hele ja. open manier inwezen... in, in Zuid-Afrika ja. aan het reizen... Ja. En uh, aan het reizen door de wereld van ja. de termietenwereld. Uh, ja. Wat een hele leuke wereld ja. is. Waar je ook weer een monoloog over hebt geschreven. Nee. Slagschaduw is eigenlijk wat dat betreft net zo'n wonderlijk uh, uh, project zou je kunnen zeggen. Want daarin ga je op zoek naar het standbeeld van... Gabrielle Petit, dat ja. is een, een verzetsheldin uit de Eerste Wereldoorlog. Ja. De beeldhouder heet Égide Rombaud en dat beeld staat gewoon ergens in Brussel. Ja. En wat je gaat doen is zoeken naar het model die het model heeft gestaan voor Gabrielle Petit. Ja. En ook dat, eigenlijk dat, dat project verzandt eigenlijk ja. ook enigszins. Dat wil zeggen, ja. het leidt ook weer tot allerlei tot andere anders. dingen. Het leidt tot iets anders. Is, is dat bewust? Dat je dan nee, zo'n dat... van die projecten begint die eigenlijk lijken uh, heel recht op iets af te gaan, maar toch wezenlijk ergens anders zijn. Alsof, er alsof ik begonnen ben met twee doelloze boeken... om vervolgens doelgericht te werken... Gaan, werk gaan. de rest van mijn oeuvre. Ja. Ik denk het niet... ook al zijn het inderdaad wel erg zoekende boeken. De slag, Slagschaduw nog meer dan De Plaag. Ja. Het is denk ik mijn slechtst verkochte boek. Ja. Voor, veel mensen is, voor een aantal mensen is het mijn beste boek. Ja. Uh, en vooral voor vrouwen. Het is, een, het is heel opvallend. Uh, het heeft destijds uh, in de kritiek niet zoveel teweeg gebracht... Maar ik heb wel van mensen gekregen... die tot de tien belangrijkste boeken van hun leven rekenen. Oh ja. Ik stond ooit eens in, in, in een boekhandel in Amsterdam. Sprak een vrouw mij aan. En ze zegt van, ik loop al jaren met dit boek op zak. Uh, mijn kleinkind is gestorven. Het boek... Uh, het boek nou ja, gaat over de dood. Het gaat eigenlijk echt over de dood, over het verlies. Het gaat over verlies. Verlies ja, en verdriet, zeker. daar gaat ja. het over. Ja. En het is... Voor mij is het... Ik weet niet of het mijn beste boek is. Maar het is wel mijn echtste boek. Ja, want waar het, gaat het feitelijk over? Je beschrijft um, je vriendschap met een fotograaf... Of je? Nou ja, de hoofdpersoon is wel ja. erg dicht bij jou, denk ja. ik. Uh, Nog voor de hoofdpersoon heeft een hele goede vriend, uh, een fotograaf. Ja. Die is helemaal gemodelleerd op je echte vriend in het echte leven, Stefan van Vleteren. Ja, klopt. Uh, de, en... Ik zei het hem ook. Ik zei: Stefan, je wordt een personage, mijn eerste Roman. En uh, hij zei: Zorg wel dat mijn vrouw het kan lezen. En ik zei, ja, maar je gaat dood. Dat is niet erg, zei hij. Oh. <laughs> ja. ja, want het wonderlijke is, je hebt hem inderdaad uh, laten doodgaan. Ja. Je laat hem omkomen oh. op zijn koersfiets. Terwijl jullie samen de, de rit Parijs-Roubaix voorfietsen... Ja. De, de, echte, de echte koers al alvast doen. Ja. Uh, je hebt, dat weet ik omdat je me dat verteld hebt eerder... je hebt hier eigenlijk de werkelijkheid... Uh, en, en de, de, de werkelijkheid met een andere werkelijkheid gemixt. Ja. Want in werkelijkheid heb je ook echt vrienden verloren. Ja. Ja. Uh, bij een ongeluk. Ja. Weliswaar een heel ander soort ja. ongeluk. En ik heb ook Parijs-Roubaix gefietst met Stefan van Vleteren. En je hebt ook echt Roubaix. Maar, maar godzijdank leeft Stefan van Vleteren nog helemaal. Ja, heb afgebracht. Ja. ja. Maar die dood van die vrienden, dat is een heel... vormend uh, iets in, in ja. je leven. Ja om het maar zo te zeggen. Ik ben ja. in, in, op 3 februari 1998... Uh, was ik in de Italiaanse Dolomiten... Uh, met een groep van 15 hele hechte vrienden aan het skiën. Mijn eerste skivakantie ooit. En dat was de dag waarop het meest absurde verkeersongeval... uit de 20e eeuw heeft plaatsgevonden... tussen een straaljager en een teleferiek, een kabelbaan. En de straaljager was een Amerikaanse straaljager die bezig was met een oefenvlucht. Die waren bezig met, uh, met de Balkan op dat ogenblik. En die straaljager heeft onder die kabel doorgedoken. Heeft de kabel uh, van de kabelbaan uh, met zijn vleugel en zijn staart uh, doorgeklift. En er is een cabine naar beneden gestort met daarin twintig mensen. Uh, die zijn alle twintig omgekomen, waaronder vijf uh, van mijn beste vrienden. En ik was toen 26 en dat heeft mij enorm, enorm. Uh, getekend. Um, dat is denk ik de belangrijkste datum in mijn leven na mijn geboorte. Um, ik heb daar vroeger nooit veel in interviews over willen spreken. Omdat ik toen ik debuteerde, ik wou niet de auteur zijn van, uh, van een, iemand die het dramatisch had meegemaakt. Um, ik weet nog mijn allereerste recensie van de boek De Plaag, was in HP de, de tijd iemand die zei van. Uh, het is een, een opgewekte uh, auteur die uh, enthousiast is en nog niet veel heeft meegemaakt. Ik vond het ongelooflijk kwetsend. Omdat mijn energie niet het resultaat is van naïviteit of uh, zeg maar, uh, gevrijwaard gebleven te zijn van allerlei ellende. Maar ik mag hopen van een zo zinvol mogelijk omgaan met de ellende uh, die mij de beurt is gevallen. En dat was. Uh, Het was een buitengewoon complex uh, verdriet om te verwerken. Meer nog, en dat heb ik eigenlijk nog nooit verteld... omdat ik die nacht van de vijf verongelukte vrienden... En drie ouders heb opgebeld om, te zeggen, om ervoor te zorgen... dat ze het niet via de radio zouden vernemen. En ik heb dus nachts uh, drie telefoons gedaan... om twee, drie uur nachts, ongeveer twaalf uur na het ongeval... maar het identificeren van de slachtoffers duurde enorm lang... omdat ze gewoon geplet waren... Door de, door de constructie, door, de, door de, het, het bakje van de kabelbaan, het wagonnetje. En, uh, en die telefoongesprekken naar België vanuit een hotelkamer... in een skigebied in de Italiaanse Dolomite... zijn, uh, nou, zijn natuurlijk van de meest beklijvende uh, gesprekken... die ik ooit in mijn leven zal gevoerd hebben... En die ouder, want ik ben nog steeds in contact met hen... een ervan is uh, uh, zelfs gestorven dit jaar. Uh, maar die ouders uh, hebben me altijd gewaardeerd. En dat heeft voor mij veel betekend. Hun waardering heeft voor mij veel betekend... omdat ik erg geschrokken was over de, de mate van... Uh, hoe moet ik het zeggen... rust waarmee ik die telefoons kon doen. Ik wist één uur dat mijn vrienden gestorven waren... Uh, de rest van onze vriendengroepen waren nog met tien in leven. De rest van onze vriendengroep uh, achtte zich niet in staat... om die telefoons te doen. En ik kon het wel. En bovenop het trauma van het verlies van die vrienden... had ik een soort secundair trauma... over die efficiëntie. Ik heb het zeldzame proces van ontdubbeling gezien... die je als mens kan meemaken. Uh, mensen, ik werd gewaardeerd voor de rust en de onthechting... waarmee ik die gesprekken kon voeren. Maar ik voel, voelde mij net ongelooflijk schuldig over het feit dat ik zo cool kon zijn in zekere zin. Ik begreep plotseling hoe iemand beul kon worden. En het is zeer merkwaardig. En... Uh... Jan, hoe heet hij nou, de Vlaamse dichter, Jan Lauwerijns, heeft ooit geschreven. Hij is psycholoog die experimenten heeft gedaan op, op apen in Azië. Uh, dichter, uh, neuropsycholoog, hoe hij uh, schedelboringen deed bij, bij proefapen. Uh, en hoe hij zondes inbracht bij die dieren. En hij beschrijft het proces, hoe je dit doet en tegelijkertijd buiten jezelf treedt en jezelf dit ziet doen. En hoe dat als het ware toestaat. En dat is een zeer merkwaardige vaststelling bij jezelf. En ik was... Euh, bovenop mijn verdriet had ik een enorm schuldgevoel daarover. En het zijn die ouders... Ik heb die ouders hopelijk een beetje geholpen... met hen het nieuws te brengen voorafgaand aan media. Of Rijkswacht, politie. Marie Chaussée die s'nachts aan huis kon bellen. Maar die ouders hebben vervolgens mij geholpen... om mij van dat schuldgevoel te bevrijden. Zeer merkwaardig om, euh, om zo gesprekken te moeten voeren, denk ik. Zeer merkwaardig om te zien hoe... Ik vond het raar dat ik dit kon. Ja... Maar, ik heb dat nog nooit verteld. Ja. Nee, maar rouw is natuurlijk ook, rouwen is, is, is natuurlijk ook helemaal geen vaststaand proces. Hè? Nee. Daar gebeuren hele rare ja. dingen in rouwen. Daar gebeuren rare dingen in. Ik, ik denk dat mensen altijd denken dat rouw op een bepaalde manier moet. Ja, en uh, men probeert het ook in schema's te zien. Ja. De vier stadia van rouwverwerking. Ja. Wat natuurlijk volstrekt de onzin is. Er zijn zes stadia en ze gebeuren of 30 en ze gebeuren tegelijkertijd en door elkaar. En op de meest op de... vreemde momenten in je leven ja. ook weer terug. Keren een keer nog weer terug, ja. ja. En dat is, dat is ook goed. Ik denk, dat je, ik denk dat je zo ontvankelijk mogelijk moet zijn voor de emoties die je beleeft. Ik sprak daarnet over angst en hoe ik soms gewoon naar mijn eigen angst probeer te kijken. Bijna van buitenaf. Hetzelfde geldt met betrekking tot rouw. Ik vind het van belang om rouw onder welke vorm dan ook toe te staan. Toen mijn vader overleden was, was ik heel rustig, 2006... en verschillende uh, mensen zeiden mij van, uh, na de begrafenis... Van, je, dat is een Vlaamse, uw klop klom, komt nog wel, uw klop komt nog wel. Dat wil zeggen van uw weerbots, uw weerslag, uh, uw depressie, uw rouw. En ik vond dat zo normatief. Mijn vader is langdurig ziek geweest. Ik heb na de begrafenis beseft dat ik een, een enorm stuk van het rouwproces... voorafgaand aan zijn overlijden al had uh, doorgemaakt... En dat, uh, dat is niet goed of, of, of, uh, of, of niet slecht. Dat, dat, je kan er geen moreel oordeel over vellen. Dat valt me zo vaak op. Kijk, vroeger was er geen plek voor verdriet. Men moest zich vermannen en men mocht geen emoties tonen. En men heeft het nu vervangen door een soort verplichting tot verdriet. Ik wil het niet meer meemaken. Eender welke begrafenis in Vlaanderen vandaag moet larmoyant eindigen. Ik heb dit jaar één begrafenis meegemaakt van een man die in de tachtig was geworden. Uh, en die begrafenis was... Een feest van dankbaarheid. Ik zeg niet dat verdriet verboden is, dus ik wil niet opnieuw verdriet gaan verbieden, maar het normatieve uh, wenen, huilen, etaleren, publiek etaleren van emoties, ik heb het daar een beetje moeite mee. Het verbieden van emoties lijkt mij problematisch, maar het uh, opligaat cultiveren, bijna het, het, het, het opleggen van emoties, het is een soort taboe op sereniteit vandaag. En er is al helemaal een taboe op, uh, op dankbaarheid. Ik denk in een aantal... Iemand zei laatst Filip van Parijs. Ik heb hem net al vermeld. Wat, wat bedoel je daarmee met dankbaarheid? Ik denk als iemand een gezegende leeftijd bereikt... dan kan je inderdaad heel verdrietig zijn over zijn vertrek. En dat is onmiskenbaar. Je kan dat, ook, je kan dat niet sturen. Maar ik vind het wel mooi om gewoon ook dankbaar te zijn... over het feit dat je die mens hebt mogen kennen. Dat hij geleefd heeft. Dat hij gegeven heeft. Dat je dingen hebt mogen delen. Ik zie... Het gaat misschien ook, ik zit nu pas de bedenking te maken... maar het gaat misschien ook ergens, als ik dat net zei... het is allemaal één op één geworden. Het individualisme primeert op de burgerzin. Ook daar zie je burgerzin... Het gaat over interactie tussen mensen. Verdriet gaat vaak over een soort individuele rouwverwerking. En ik denk, ik wil, niet, ik wil geen afbreuk doen aan verdriet. Toen mijn vrienden verlogelijk zijn, heb ik zes maanden niet kunnen werken. Heb ik in katwijk gezeten, heb ik naar de zee gekeken en heb ik vele vele teksten geschreven die ik nooit uh, ga herlezen, denk ik. Ik heb pagina's en pagina's geschreven toen. Dus ik denk dat het van belang is om plaats te maken voor, voor rouw, voor verdriet uiteraard. Ik wil niet dat er een nieuwe censuur komt, zoals in de jaren 50 of in het pruisische regime op het van emoties, maar het uh, je merkt ook bij verlies van, van dierbaren, hoe er ook altijd, los van individueel verdriet en versterking is van sociaal weefsel een aansterken van banden het uitspreken van conflicten het, uh, ver, het verreffen van oude geschillen uh, dat is een ongelooflijk mooi dierbaar proces en dankbaarheid heeft nauwelijks plaats in een geïndividualiseerde uh, rouwverwerking en ik vind dankbaarheid een zeer mooie categorie ook dat heb ik misschien van mijn missionarissen geleerd. Uh, ja. Of van je vader? Of van mijn vader. Wat zou kunnen. Ja, mijn vader is jong gestorven. He. Die was 67. Hij was zeer ziek. Hij zag er ook veel ouder uit. Hij was echt versleten. Hij zag er, uh, hij zag er 97 uit toen hij stierf. Uh, ik ben eigenlijk zeer rustig kunnen omgaan met het verlies van mijn, uh, van mijn vader. Hmm. Als we leren aanvaarden dat de dood deel is van het leven... dan is niet elk afscheid een monumentaal onrecht wat u te beurt valt. Dan kan een afscheid ook iets zinvols zijn. Het is raar, maar ik denk dat... Maar we... dat is inderdaad iets anders dan dat rauwe verdriet. Ja. Na zo'n zo ongeluk daar. Te veel, te veel verdriet op één, te jong. Natuurlijk. Te, ja. te jong, er is dit jaar... In, in een... schrijf je in die, in die roman schrijf je ook uh, je, uh, hoe dat... Dat vond, ik, dat vond ik een heel mooi gedeelte, inderdaad. Hoe, hoe je beschrijft wat je, wat je dan voelt in wezen de volkomen... Uh, machteloosheid die je overvalt. Dat vooral eigenlijk, ja. een totale machteloosheid. Ja. En waarbij je ook zegt, je hebt in zo'n situatie... geen reddingsboei nodig, maar een duikersklok... Je moet eigenlijk even, ja. Ja. even in je eentje naar beneden ja. mogen onder water. Geen begrip. Ja. Want begrip, dat is de ziekte van onze tijd. Ja, dat dat is misschien ook. wat je net een beetje bedoelde ook. Misschien wel. Dat begrip van... Wel, die, die duikersklok blijft voor mij nog overgaan... over het individuele van, van die uh, rouwervaring. ervaring. Ja. Die, die notie van dankbaarheid zit niet in slagschaduw. Dat kon ik nee. nog niet, denk ik. Nee. Misschien te snel na dit ongeluk geschreven. Wel, ik denk... Of bedoel je dat ook? Heb je dat ook? Heb je dat ook? Dankbaarheid? Dat gevoel dan nee. van dankbaarheid als je over die vrienden nou, denkt. natuurlijk Ik denk dat als, als mensen op jonge leeftijd en door een totaal absurd ongeluk om het leven komen... Dan, dan proef je weinig dankbaarheid. Er is dit jaar een bus met Belgische kinderen en ook een aantal Nederlandse kinderen... tegen de wand van een, bus in, van een, van een tunnel in Zwitserland gereden. Daar kan je weinig dankbaarheid voor hebben... Maar ik heb al, denk ik, twaalf jaar... ...twee snippers in mijn portefeuille zitten. Die ligt buiten de studio naast ja. mijn mobieltje. Twee snippers van Conrad, van, uh, van Georgie Conrad, een ja. Hongaarse schrijver. Die is op elfjarige leeftijd als Joods jongetje in het ghetto van Budapest bedreigd geweest. Men brengt mij zowaar de portefeuille naar binnen. En ik ja. hoop dat ik ze zo snel vind, want ik heb Conrad leren kennen dit jaar. Ik heb het getoond. Ach, mm -hmm. nou dat ik ze niet zo snel vind. Waarin hij zegt, maar ik ken het eigenlijk van buiten. Ja. Waarin hij zegt: Het is uh, op elfjarige leeftijd. Ik kreeg, een, ik kreeg een pistool op zijn hoofd gezet door, uh, door, uh, door een fascist. En hij zei: Op elfjarige leeftijd al zoveel mogen leren. En al zo snel de kwetsbaarheid van het leven mogen onder ogen zien. En daar tegelijkertijd zo'n grote luciditeit uitpuren. Is een geschenk voor het leven. Ja. Dus die dankbaarheid heb je dan weer wel, misschien? Ik denk het feit dat mijn defetisme kleiner is geworden... het feit dat ik kan kiezen mm. voor, voor wat mij waardevol lijkt... het feit dat ik, eh, dat ik het niet moeilijk vind om eh, consequent te zijn... in de keuzes die ik maak, zijn voor een deel het resultaat van die ervaring. Toen dat ongeval gebeurde, was ik 26. Ik was aan het promoveren in Leiden... En ik had toen al literaire ambities. Ik was toen al met, uh, erg met poëzie bezig. En ik hoopte vooral dat het literaire iets zou zijn... waar ik uh, na mijn pensioen mij zou kunnen aanwijden. Ik was vertrokken in een academische loopbaan. En ik denk niet dat ik ooit zo snel de universiteit had kunnen verlaten... zonder die ervaring van urgentie... Het besef dat je op je 26ste, ik heb op mijn 26ste mogen ervaren dat een leven bijzonder fragiel is, dat het heel snel voorbij kan zijn, dat je maar een aantal jaren hebt. Kijk, ik heb mijn vrienden verloren toen ik 26 was en mijn vader ziekte is begonnen toen hij 41 was, een erfelijke ziekte. Ik heb gedacht van, ik heb 15 jaar, ik ben nu 41, ik heb het overleefd, ik heb de ziekte niet geërfd. Um, maar als ik de afgelopen 15 jaar enorm hard heb gewerkt, dan is het vanuit een besef van niet van de gemiddelde leeftijd. Dus hoe, hoeveel is het nu? 78 of 80? Ik heb gedacht van ik word 41, ik word 40. En ik heb, ik heb 14, 15 jaar, dus ik ga moeten werken. En toen de plaag uitkwam, mijn eerste boek, had ik voor het eerst het gevoel van ik mag al een beetje doodgaan. En bij elk boek dat naar buiten komt heb ik het gevoel van ik mag nu al nog meer een beetje doodgaan. Ik vind dat een ongelooflijk prettig gevoel kijk er niet naar uit. Ik ga het niet zelf ontlokken, denk ik. De vertwijfeling van de puber heb ik gehad... met alle donkere gedachten van dien. Uh, Suïcidale gedachten zijn mij afgelopen twintig jaar, vijftien jaar, vreemd. Maar uh, de, de idee van, uh, van bezig te zijn in je leven... waarmee je denkt te moeten bezig zijn... en daar je tijd naar te organiseren... Dat vind ik wel waardevol. En dat is zeker wat ik uit die ervaring van dat ongeluk heb overgehouden. Je kan na de ervaring van zo'n enorm verlies onder zo'n uh, gruwelijke omstandigheden, kan je twee dingen doen. Je kan een epicurist worden die zegt van uh, het leven kan snel voorbij zijn, pluk de dag. Je kan een cynicus worden, je kan misschien drie dingen doen: een epicurist een cynicus. En je kan ook een, een, een camusiaan worden. Ik ben nogal een liefhebber van Albert Camus voor wie de ervaring van het absurde, de basis van zijn hele filosofie... de aanleiding tot, vormt tot een vorm van opstandigheid en weerbaarheid. En dat is mijn weg. Camus zei, il faut être un saint sans Dieu. Je moet proberen een heilige te zijn zonder God. Dat zei ik ook altijd tegen mijn missionarissen. <laughs> ik vind dat een hele mooie gedachte. Zo goed mogelijk proberen mens te zijn... En zo menselijk mogelijk proberen mens te zijn. Dat wil zeggen, je wanhoop... Want die heb ik zeker gekend. Je wanhoop proberen te erkennen... En om te smeden tot mededogen. Dat is het enige wat ik doe, denk ik. En pleidooi voor populisme als politiek pamflet doet dit omdat het mededogen probeert op te brengen. Ook een boek. Voor de populistische stemmer. Ja. Voor de laag opgeleide arbeidersklasse. Missie probeert ook mededogen op te brengen voor een perspectief wat niet meer populair is, dat van een oude missionaris. Congo probeert mededogen op te brengen voor een baaier dan perspectieven. Soms denk ik, wat ik eigenlijk doe in mijn werk, is het genereren van empathie. <laughs> het is raar hoor, maar soms denk ik dat. Een soort proberen. Het proberen mensen de legitimiteit van andermans perspectief te laten zien. En dat is al veel. En de g -1000... Maar daar, daarin kan je natuurlijk nog ontzettend veel kiezen. Want in wezen doet iedere goede schrijver dat natuurlijk. Mm -hmm. dat, je, dat je een nieuw perspectief biedt bijna. Of een, een, een wisselend perspectief. Of een, een daarmee empathie. Ja. Dat is waar. Dat is waar. Maar het politieke project van de G1000 zat ook in die lijn. Je brengt mensen samen die over mekaar spreken, maar nooit met mekaar spreken. Namelijk burgers uit verschillende hoeken van dat kleine versplinterde land van mij. Mm -hmm. En omdat je ziet dat er iets gebeurt van zodra mensen met mekaar in gesprek gaan... Iedereen vindt dat er minder migranten en asielzoekers moeten zijn. Maar zodra de jongen uit de straat wordt buitengezet, ontstaat er een buurtcomité. Het ja. geeft iets aan over de waarde van ontmoetingen, denk ik. En uh, ja, ik vind, het, ik vind het wel van, uh, ik vind het van belang, het, het oprekken van, van, van begrip. En inderdaad, dat zit in elke goede roman, dat is waar. Maar ik vind toch wel heel vaak, als we het over de roman hebben... Ja. Van mijn melancholieke toon schakelen we probleemloos over naar de opgewonden dood. Ja. Maar ik, vind vaak dat het, ik, ik mis het vaak in de Nederlandse roman. Ik vind dat heel veel Nederlandse roman introspectief gemekker is. En ik ben het zo vaak beu. Ik kan het niet meer lezen. De psychologische man is de dominante roman in, in Nederland geworden vandaag. En men heeft een soort totale depolitisering van de roman gedaan... Ik vind het zeer merkwaardig. past perfect bij het neoliberaal model. hoor. roman als entertainment die zich eigenlijk verhoudt... van maatschappelijke politieke onderwerpen. Het vloog voorbij, het tweede uur van het Marathon-interview... met schrijver en historicus David van Rijbroek... die helemaal uit Brussel is gekomen om hier met Juke Veninga te komen spreken. Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u ons dan op marathoninterview@vpro.nl. Tot na het nieuws. Zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht? Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Hoe overleven de Grieken de crisis? Welke ankers bieden houvast aan de vele werklozen en mensen met een pensioentje... die leven in diepe armoede? Waarom dragen de zwakste schouders de zwaarste lasten? En wat verklaart het geweld van extreem rechts in Griekenland? Paul Rozemuller en de scherpe randen van de euro...